Terug naar de plek van de massamoord met de man die de slachtoffers van Srebrenica een stem gaf. En van het Leidseplein naar het Witte Huis, hoe een komiek uit Amsterdam bij Obama aanschuift. In Caro Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Dus ik schrok wel even toen ik in de kantine van mijn eigen bedrijf goedkoop vlees aantrof van dieren uit de vee-industrie. Kilo-knallers in mijn kantine. Wat een blamage. Directeuren van Nederland wordt wakker. Doe de kantinecheck op wakkerdier.nl Langs de Lijn met Robert Meder Goedenavond, feest in Zuid-Holland Treurnis in Groningen. De conclusie na een krankzinnig spannende sportdag. Zo leek de strijd om Europees voetbal wel beslist... na de ruime overwinning van ADO op Groningen in de eerste finale play-offs. Maar een kat in het bakkie was het niet in de Euroborg. Het is 5-1. We gaan verlengen in de Euroborg. Wie had dat van tevoren gedacht? 5-1 in Den Haag, 5-1 in Groningen. FC Groningen werd uiteindelijk pas verslagen in de strafschoppenserie. De finale om het landskampioenschap bij de basketballers... ging tussen Groningen en Leiden. En ook daar viel de beslissing niet in de reguliere speeltijd. Een man van 60 staat te huilen op het veld. Coach Toon van Helfteren is met zijn Leiden kampioen. De beslissende zevende wedstrijd werd na drie verlengingen gewonnen. Drie verlengingen, het was nog nooit vertoond. Zo spannend werd het niet in de nacompetitie bij het voetballen. Excelsior en VVV redden hun vegenlijf en mogen het weer een jaar proberen op het hoogste niveau. En ook bij Excelsior werd er gefeest. Wat raak ik nou de Is dat nou champagne ja. of is het een uh, suikerdrankje? Ik word er ook misselijk van. <laughs> en, en alles over me heen. Nog, nog niets in mijn mond. <laughs> het is een bomvol uur met veel voetbal, basketbal en ook nog tennis, atletiek en wielrennen. Tot 11 uur is dit en dan weer langs de lijn. Barcelona staat al zo'n 24 uur op zijn kop. De plaatselijke FC won gisteravond in Londen de Champions League. Het zal u niet ontgaan zijn en dat willen de supporters weten ook. Edwin Winkels, in Barcelona, hoe was het feest? Ja, groot, zoals verwacht een, een lange tocht. Eerst uh, de jongens met het vliegtuig terug naar Barcelona en uh, naar de haven gebracht. En was een lange tocht van, van dik drie uur in een, uh, in een open bus... Van de haven naar het stadion, uit het Camp nou. Langs de route, volgens de politie, stonden iets van 850.000 mensen. En in het stadion wachten nog eens 100.000 mensen. Het stadion moest uren voor, de, voor het feest de deuren sluiten... omdat er nog meer mensen naar, naar binnen wilden. Mm, vol is vol, het was klaar, het kon niet meer. Nee, ja, zoveel belangstelling. Leuks het leukste is natuurlijk ook van straat te vieren. Bovendien de mensen in het stadion, die waren toch een beetje teleurgesteld. Want uh, uiteindelijk uh, was het een feestje van, van, van net een kwartier, twintig minuten. Uh, spelers schijnen allemaal haast uh, te hebben gehad. Want om tien uur begint in het Olympisch Stadion, dat is een ander stadion in Barcelona, het concert van Shakira. Nou, Shakira sinds enkele maanden, het vriendinnetje van, van Gerard Piqué. Uh, en zij verwacht alle voetballers, haar concert was nog niet uitverkocht, dus is uh, blij dat alle voetballers van Barcelona komen naar het stadion. Ze zullen waarschijnlijk meedansen en op het podium komen. En dus vanavond in dat, uh, bij dat concert van Shakira het feest uh, doorzetten. Dus mensen hebben uren zitten wachten in het stadion. En na ja, 20 minuten de was het klaar. Ja, uur voor de deuren gestaan en daarna naar binnen. En echt, de zeven spelers hebben even wat geroepen. De belangrijkste, Xavi, Puyola aanvoerders, Guardiola... Uh, Messi natuurlijk, maar ja, Messi spree spreekt niet zoveel. Dat weten we, bedankt. En, uh, leven Barcelona, leven Catalonia. De mooiste was, uh, was Abidal natuurlijk. Uh, alles draait toch om Abidal, de man die gisteren bij de huldiging de aanvoerdersband van Puyol kreeg om de ontvangst te, uh, te nemen. De man die uh, nog een vier maanden geleden aan een, aan een tumor in zijn leven geopereerd moest worden. Toen zei Guardiola tegen hem, Abi, uh, we zien elkaar op Wembley. Abidal zelf had ooit, toen hij met Frankrijk speelde vorig jaar, op Wembley een briefje op een geheimplaats in Wembley achtergelaten. En gezet van hier kom ik terug, omdat hij wist dat de finale van de Champions League daar gespeeld zou worden. Nou, Abidal was eigenlijk de meest gevierde man vandaag en gisteren bij Barcelona. Ja. Geen rellen vandaag, hoop ik? Nee, vannacht. Wow. Uh, maar dat is gebruikelijk. Uh, vannacht waren iets van 50.000 mensen nog op de been, uh, op de kop van de Rambla. Uh, dan uiteindelijk om een uur of drie, vier s'nachts uh, komen de railschoppers... en loopt het uit op een gevecht met de politie. gevecht waar in totaal uh, 130 gewonden bij vervielen... waarom 37 agenten. Nou, dus dat gewonden, dat ja, het zijn meer... Uh, uh, een blauwe plek vaak, of of wat bloed. Wel twee zwaar gewonden. En er zijn in totaal 84 mensen gearresteerd. Ja. Omdat ze die relletjes hebben veroorzaakt. Maar dat is vandaag wat vandaag was vooral veel kinderen, families op straat om, om die uh, enorme bus van Barcelona toe te juichen. Ja, ook met veel naar plekken, maar dan uh, van uh, van de verf mag ik aannemen. Dankjewel. Edwin Winkels in Barcelona. We gaan van het ene feest naar het andere. De fans van ADO Den Haag die dachten dat het eh, niet meer mis kon gaan... het bereiken van Europees voetbal. De 5-1-overwinning op Groningen leek ruim voldoende... maar het verhaal het is inmiddels bekend. Het werd toch een verlenging. Pas na de strafschoppenserie serie kon het feest in Den Haag toch nog gevierd worden. 12.000 fans wachten de selectie op. Daaronder ook onze verslaggever Edwin Cornelissen. Urenlang staat het publiek bij het ADO-stadion te wachten op die bus die die hele lange reis vanuit Groningen moet maken. Maar gelukkig zijn er dan wat bekende hagen om het publiek wat op te warmen. Zoals deze twee uit OO-Tirol. Maar vandaag zijn het vooral echte ADO-fans. Ja, ik hoop dat we een beetje de spelers blijven en dan, dan... dan gaan we gewoon de Europa Cup ook winnen. Oh, wat een vertrouwen. Ja, we we ja, wie, wie Barcelona dan? Kom maar op. We, we, hebben. we hebben de kampioenschap verspeeld, dus we hebben het als troost bij Europa. En dan gaan we die gaan we gewoon winnen. Tuurlijk. En ook hij staat te popelen om de bus te ontvangen. Bas Muis, de spreekstalmeester van vandaag. Wat gaat het worden met die huldiging straks? Het is eigenlijk een beetje improviseren geblazen. We weten niet precies wat er gaat gebeuren als de jongens hier op het podium komen. We willen ze niet allemaal voor de microfoon gaan halen, want dat wordt veel te druk. Maar ja, het moet wel gewoon een, een hossende menigte gaan worden. Dus ja, ik denk dat we John van der Brom maar gewoon de microfoon gaan geven. Ja. Ik heb gehoord, ik heb gehoord. dat ze er zijn! En na heel veel Haagse klassiekers is hij dan daar. De bus van ADO, Wesley Verhoek, een van de spelers die er als eerste uitkomt. Wat is er gebeurd tijdens die reis in die bus? De Polonaise gelopen? Ja, dat is gebeurd. Hè. We hebben mensen bedankt die uh, natuurlijk afscheid gaan nemen en het hele jaar voor ons klaar hebben gestaan. Dus. Ja, dit zijn allemaal extra's en het is fantastisch om met de Club Den Haag... Uh, Europa gaan. Ah, hier iets verderop, Lex schoenmaker, assistent coach natuurlijk. Maar ook een club icoon. Wat betekent deze dag nou voor Aden daarna? Ja, dat is, uh, je, je ziet het dan het hele feest. Het is uniek voor Den Haag. En na zo'n lange tijd uh, is het helemaal geweldig na zo'n uh, eigenlijk fantastisch jaar. Want uh, dat is gewoon uh, een heel goed jaar dat het zo afgesloten is. Ja, deze wedstrijd moet je niet even meetellen, maar goed, het gaat om het resultaat uiteindelijk. Uiteindelijk gaat het om de resultaten. Dan worden de prijzen uitgedeeld. En we hebben een prijs. En daar staat de ploeg op het podium. Komt Lex Immers naar beneden. Die moest even zijn rug laten zien hè, aan het publiek met die tatoeage van Ado Den Haag. Ja, nou ja dat kan toch. is geen probleem. Nee, precies. Hè, ja. Uh, ja, jij als echte clubman, uh, Den Haag heeft hij naar gesmakt eigenlijk. Hè, naar, naar dit succes, naar weer Europees te gaan spelen. Ja, ik denk dat de mensen in Den Haag hier heel lang op hebben gewacht. En uh, ja, uh, iedereen weet dat natuurlijk in 86, 87, de laatste keer uh, dat het was dat uh, Den Haag Europees voetbal speelde. En ja, uh, als je eraan gaat kijken in die, in die afgelopen jaren, in uh, die 24 jaar, dat, uh, dat Den Haag uh, ja, eigenlijk weinig heeft voorgesteld uh, qua voetbal in, het, in Nederland. Ja, eerste divisie en uh, ja, en als je dan... Uh, na zoveel jaar terug kan komen op eredivisieniveau, door de play-offs, en dan twee jaar kan blijven in die eredivisie, en dan, ja, dan komt er een nieuwe trainer, ja, en dan zet je zo'n seizoen neer. Top trainer. <laughs> hoe was het op het podium? Ja, het is onbeschrijfelijk. Als je, als je weet waar wij met z'n allen vandaan komen dit seizoen, en hoe we uiteindelijk dit, uh, dit bereikt hebben, dan is het ja, dat is kicken dat is... Ja, kikken is denk ik het juiste woord. We hebben het is een bizarre wedstrijd vandaag. Als je dan in deze ontlading vandaag, vanmiddag, ook de ontlading met de spelers en alles wat Ado lief is of heeft, ziet. Ja, dat is, dan is, dan is, dan is tranen. Dat is mooi. Had je daarvan durven dromen al bij aanvang van het seizoen, jouw eerste seizoen bij Den Haag, dat het meteen zo'n succes zou worden? Nee, als ik ja zou zeggen zou ik liegen. En, uh, dit is iets wat, uh, ja, wat, wat ontstaat tijdens het seizoen. We hebben een aantal keren de, de dingen bijgesteld, de, de doelstelling. Met als uiteindelijke doel om die, om die ticket voor dat Europa te, te, veilig te stellen. En ja, we hebben, we hebben dat vandaag gedaan. Ik zeg dan, als je het dan moet doen, doe het dan op deze manier. Want dat past denk ik bij, bij ADO voor dit seizoen. Edwin Cordell is er bij de huldiging van ADO Den Haag. Ik ga over het voetbal van vandaag praten met Ronald van der Geer. Ronald, ik neem je eerst even terug naar afgelopen donderdag. Ja. Groningen had net met 5-1 verloren van Adel Den Haag. Ja. Uh, Pieter Huistra, de coach van Groningen, zei toen dit. Nou, het, het zal heel erg moeilijk worden met zo'n grote achterstand. Maar uh, de wonderen zijn de wereld ook nog niet uit. Het is nog niet voorbij. Hij kreeg gelijk, hè? Hij kreeg gelijk. Hij zei ook op de, op de persconferentie nog wat wij nog moeten doen is aan ons publiek laten zien dat we het seizoen op een juiste manier... en in Groningen stijl afsluiten. Dus hij heeft daar stiekem al zitten broeden over een pannetje... en heeft uh, waarschijnlijk gezien waar hij het elftal moest wijzigen. Ja, en heeft gelijk gekregen. Daarbij uh, wordt optimaal natuurlijk geprofiteerd toch van... en dat kun je blijven ontkennen en je kunt blijven zeggen... dat is niet zo, we waren tot op het bot gemotiveerd. Als jij met een 5-1 overwinning aan de tweede wedstrijd begint... dan ben je niet tot op het bot gemotiveerd. Als, He, als Ado, ADO bedoel je dan? Als ADO, als ja, Ado zijn die, ja. Ja. En, en dan, uh, dan, dan profiteert een tegenstander daarvan. En dat heeft uh, Groningen optimaal gedaan in een, in een wedstrijd... waarin het in dit geval dus Den Haag vernederde, terwijl het van de week andersom was. Ja, de opluchting na de strafschopperserie was groot bij ADO. Racht nou niet bij. Hij sprak met Wesley Hoek. en om te beginnen met Pascal Bossaert. Ja, je scoort nooit in de competitie, dat verhaal is bekend... maar je bent in ieder geval net te vinden vandaag in die strafschopperserie. Ja. Ja, een mooie moment kan je het in denken. Voor de wedstrijd, zeg jij. Ja. Ongelooflijk, als je uh, vijf in thuis vindt en je verliest vijf in uit, ja, dan uh, denk ik dat uh, de supporters uh, uh, sowieso van Den Haag en van Groningen de winnaar zijn, maar uiteindelijk hebben wij het langs eindgetrokken getrokken en dat is zo mooi, om dan uh, ja, afscheid te nemen. Fantastisch dit. Ja, ik heb een mooie tijd gehad hier, ik heb ervoor gezorgd, mede dat we op dit niveau acteren en uh, nog iets voor mij is er ook wel het leukste weer Vond uh, ik. Voor wie is dit of van wie is dit? is een beetje emotioneel, hè? Ja. Tranen in de ogen bij Pascal Boschaerts die afscheid neemt van Den Haag met Europese plaatsing dus. Hey. Zo gaat dat. Wesley, mensen willen je schoenen, ja. mensen willen je shirt, maar dat mag geloof ik niet, hè? Dat shirt. Deze heb ik al beloofd. Oh, die heb je beloofd aan niemand. Aan mijzelf dus. Ja, terecht. Ja, toch? Het zijn de belangrijkste mensen in mijn leven. Pascal Bosgaard sprak ik net, ja, zijn einde eindigt met Europese voetbal. Hoe, is er, hoe groot is de kans dat het bij jou ook zo is? Want ja, clubs zullen toch gaan komen nu? Ja, ja, maar ja, dat is natuurlijk aan de clubs. Maar ik bedoel, ik heb hier een contract uh, bij Den Haag en dat waardeer ik. En, uh... Laat ik het zo zeggen, verandert dit nog iets ja. aan het feit... ADO kan Europees gaan spelen. Verandert dat iets aan het feit dat je toch altijd wel hebt gezegd... als er iets moois komt, heb ik interesse? Als er iets moois komt, ja. Maar ik bedoel... Wij hebben natuurlijk uh, van de week met elkaar gezeten. En jongens, uh, wat als we Europees voetballen? Weet je, blijven we bepaalde spelers. En wij hebben gewoon een fantastisch team. Wat, zeggen, wat zeggen jullie dan? Nou ja, van uh, jongens, uh, we realiseren wel uh, hoe iets moois we hebben neergezet. En uh, wat we volgend jaar kunnen gaan doen als dit team bij elkaar blijft. En als je dan voor elkaar, net zoals dit jaar, weer wil vechten. Want we zijn gewoon in principe een vriendenteam. We nemen veel van elkaar. Uh, we, we maken de vuile meters voor elkaar op. Uh, we accepteren dingen van elkaar. Ja, en dan denk ik dat je als team uh, kan groeien en ook als... Uh als persoon kan ontwikkelen elke dag. Want ik heb voel dat ik me elke dag hier bij Den Haag ontwikkel. Wesley Verhoek was dat Roland van de Geer. Dat is natuurlijk mooi. Maar nu naar de echte wereld. Als je goed voetbalt, dan ben je in de picture en dan ben je zo weg. Ja, hij heeft ook gezegd van ja, er is veel interesse. Ik lees elke dag mijn naam, maar ik word pas of ik ga pas reageren op het moment dat mijn zaakwaarnemer me heeft geconfronteerd met concrete interesse. Kijk, die, die transfermarkt is nog niet helemaal op gang. Het is nu heel makkelijk om te zeggen: Ja, ik blijf bij Aden Den Haag. En dat zullen best meer mensen doen. Hij heeft overigens wel een, een, een kernpuntje. Op het moment dat dat een ploeg Europees gaat spelen, uh, heeft het wel meer aantrekkingskracht voor spelers die kunnen komen. Maar ook voor spelers die eventueel nog bereid zijn om een jaartje uh, extra in Den Haag te voetballen. Dus het brengt wel iets in zo'n spelersgroep. Maar op het moment dat er een goede prijs wordt betaald voor, voor Hoek, zal ook Ado niet moeilijk doen. En zal voor Hoek ook over een, uh, over een uitdaging nadenken. Dus kijk, als er geen spannende dingen gebeuren, lekker bij elkaar blijven en dat team uh, versterken. Want het team blijft natuurlijk niet helemaal intact. Ja, en en, en als, er, uh, als er geboden wordt, ja, dan is er geld. En dan is er ook salarisruimte en zo. ADO zich uh, moeten versterken. De toekomst van Boelekin is nog onzeker. Hij wordt uh, nu nog gehuurd van Anderlecht. De club-eigenaar Mark van der Kallen die vertelt hoe het ervoor staat. Nou, wij hebben een aantal gesprekken met Anderlecht gevoerd... en we hebben denk, een heel mooi aanbod... Uh... Op zich zijn wij bereid om te doen. Uh, maar ja, goed Anderlecht wacht en wacht eigenlijk alle aanbiedingen van alle Europese clubs af. En ik klas zelfs Qatar, Rusland. Midden-Oosten, ja. Ja, aan de andere kant moet ik zeggen, ja, wij zouden het heel jammer vinden als die weg gaat. Aan de andere kant, als we weer kunnen gaan bouwen met jongere spelers. Uiteindelijk gaat het daar ons toch om. We hebben boolecam voor een jaar gehuurd. We gaan hem heel graag houden. Als het niet zo is, we hebben een aantal andere jongens al aangetrokken. Dan zullen we op die lijn doorgaan. Ronald, als je dit zo hoort, dan kan Adel toch met een uh, gerust hart... de voorronde van de Europa League in? Met, met, uh, met het blijven van Boellegin bedoel ik? Ja, je. als je het zo hoort dan, dan is de kans toch redelijk groot dat het uh, bij elkaar ja, blijft. Een beetje. Ja, de bal ligt bij Anderlecht. Ja, Koemik gaat natuurlijk wel weg. Die gaat uh, in de Russische competitie spelen. Met Trenshin, de club van Ling uit Slowakije is men het niet eens geworden over verhuur, verkoop of salaris. Dus die valt weg. Maar Mark Huscher is gehaald. nou ja Van der Brom heeft dit jaar laten zien... spelers uit de eerste divisie heel snel uh, progressie te kunnen laten boeken... en eredivisie rijp te kunnen laten zijn. Of dat al direct goed is voor Europa, dat is nog maar de vraag. Maar voor de rest blijft het team in grote lijnen wel bijeen. Maar met het gevaar natuurlijk. Ik bedoel, Je kunt altijd slachtoffer worden van je eigen succes. En de spelers van ADO hebben nadrukkelijk in de etalage gestaan. En er zal best nog eens een keer iemand bellen naar ADO en zeggen... Ja. joh, is die Timothy de Rijken te koop? Daar is nu geen sprake van. Maar als die markt eenmaal gaat bewegen... zal er ook voor de spelers van ADO Den Haag belangstelling zijn. Maar wat ik net al zei, er is wel natuurlijk iets wat die spelers bindt. Ze hebben iets unieks bereikt en willen misschien dat volgende stapje nog wel zetten. grotendeel is jong ja, en ik snap dat verhaal, Boelikin ook wel, een aanbod gedaan. En Boelikien is een beetje boos, hè, dat ADO weinig laat horen. Maar ja, je bent afhankelijk van Anderlecht. En daar heeft de jongen nog een jaar contract. Het is een dikke dertiger, dus daar moet je ook weer niet het uiterste voor doen. Ja. Excelsior handhaaft zich door een 4-2 overwinning op Helmond Sports. Trainer Alex Pastoor kan met een gerust hart vertrekken naar NEC. Hij vindt dat de ploeg het meer dan verdiend heeft. Ik vind een aantal weken geleden vroeg iemand aan mij... Uh, uh, ja, jullie staan er goed voor, jullie zijn in de winningmoed. Dan hadden we net één wedstrijd gewonnen.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 Ja, dat is absoluut de waarheid. Ze hebben een, een, een middenstuk gehad waarin het qua prestaties wat tegenviel... einde en begin goed, maar het ploeg is wel altijd zichzelf gebleven. En dat geldt ook voor, uh, voor, voor Alex Pastoor. Ik, ik wil nog heel, heel kort hoor, want we hadden het net even over John van der Brom... als we het dan toch over trainers hebben. Uh, ik was degene die me een jaar geleden interviewde... nadat hij, geloof ik, e exact een jaar geleden zijn contract had getekend. Zijn doelstelling was toen... Over, wie, het weer eens het over, over, Pastoor, over Nee, over John van der Brom heb ik het nog even okay. bij Ado Den Haag. Laat het alsjeblieft weer eens over voetbal gaan, een seizoen lang. Ja. en probeer je te handhaven zonder na-competitie. Daar moest ik vandaag ineens aan denken. Ik denk, ja, deze man heeft echt iets unieks uh, gedaan... En dat heeft uiteindelijk Alex Pastoor ook gedaan met Excelsior. Want ja, ga er maar eens aan staan. Je krijgt jongens uit de A1 en de beloftes van, uh, van Feyenoord. Daar moet je het mee gaan doen. Maar hij is elke dag bezig geweest met die spelers. En er zijn heel veel trainers die zeggen dat ze spelers beter maken. Maar Alex Pastoor heeft dat aantoonbaar gedaan. Je hebt de jongens echt zien groeien. Natuurlijk had Excelsior even wat ervaring nodig. Hè? Of wat, wat, wat, wat vers bloed in de winterstop. Uh, Geert-Arend uh, De Graaf en, uh, en Pellat zijn gekomen. En ook Segelaar heeft iets toegevoegd aan het elft. Dan, nou ja, die mix was voldoende, maar Alex Pastoor heeft echt een, een prima prestatie geleverd. VVV was minder overtuigend. Pas drie minuten voor het einde van de wedstrijd tegen Zwolle... wist Moesa de beslissende 2-2 te maken. Daarmee ontsnapte de ploeg aan een verlenging. Keeper Dennis Gentenaar. Eigenlijk wat, wat er nou gebeurde, eigenlijk, dat, uh, daar had ik eigenlijk op gehoopt uh, in de wedstrijd. Dat, dat, uh, dat je toch nog uh, met een counter of zo... Uh, ja, met z'n omoes met zo'n zo snelheid dat je dan nog uh, eruit kan komen en dat je 2-2 zeg maar, uh, kan maken. En eigenlijk, wat, uh, ja, het gebeurde gewoon en dat is eigenlijk ongelooflijk. Ja, je geloofde er niet hè? Je zei, de manier waarop je het zegt heeft al iets van, ja, dat het op dat moment nog gebeurt, dat kon eigenlijk niet meer. Nee, precies. Ja. Je weet dat je veel onder druk komt en, en uh, Zwolle kan gewoon, uh, ja, die hebben gewoon laten zien dat ze goed kunnen voetballen. En uh, ja, dus je komt uh, onder die druk, maar ja, dan... Ja, het gebeurt toch gewoon. Uh, ik denk dat we toch uh, op de een of andere manier allemaal wel uh, geloof hebben gehad in, in een goed einde. Dennis Gentenaar tegen uh, Frank Wielaert, Roland van der Geer, VVV, nog een jaartje Eredivisie. Ben je er blij mee? Nou, ik, ik, ik denk dat het niet zozeer aan VVV heeft gelegen, maar aan FC Zwolle. Dat heeft het net niet seizoen. En daar past dit natuurlijk wel helemaal in. Ik vind het prima hoor dat VVV in de eredivisie blijft. Ik vind alleen dat daar dingen zijn gebeurd dit seizoen, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Die eigenlijk niet door de beugel kunnen. En dat daar een trainer onterecht is beschadigd. Maar uiteindelijk, ja, de, de, het, was, het was voetbal het niet, uh, uh, niet stabiel. In tegenstelling tot Excelsior. Daar ging het op en neer. Maar dat kan niet anders met een jonge selectie. Maar ik wijd dit vooral, het doorgaan van VVV, aan dat net niet seizoen van, uh, van van FC Zwolle, want daar is de kater buitengewoon groot. En VVV, acht, meer dan welkom in de Eredivisie. Het voetbalseizoen zit er bijna op. Ga je met vakantie? Ja, een week of zes. Uh, Verplichte nee. snipperdagen opnemen. En, uh, Zo heb je ja, dat van elkaar gekregen, zeg. Uh, ja, nou ja, door weinig uh, door, uh, door vakantiedagen <laughs> op te nemen, Robert. Ik, ik zal je anders wel eens een mailtje sturen hoe je dat doet. Ja, maar, uh, maar nee, voorlopig even, even niet. Maar uh, na mijn vakantie, en dan ben ik nog wel uh, vrij... dan begint lekker de voorbereiding. En dan kunnen we weer uh, met een gerust hart... Uh, die voorbereidingswedstrijdjes gaan bekijken. Morgen Swans hier tegen Redding. Kom ik straks nog even op terug. Dat is dan uh, voor de ja, dat is gaaf hè. Ja, dat is ja. echt ja. leuk. Op oh, Wimley ook. Voor 90 miljoen pond, Robert. Je kan het je bijna niet voorstellen. Ja, nee, echt helemaal niet. Uh, dankjewel voor nu, Ronald. Uh, okay. Fijne vakantie. Ja, straks, dat <laughs> nou, duurt nog even. Roland Garros zometeen. Uh, we gaan het hebben over de FIFA, waar hele rare dingen gebeuren. Bij de FBK-games, daar waren we ook vandaag straks een uh, reportage. Eerst meld ik u nog eventjes voor naar het basketbal gaan. dat Inter in de bekerfinale in Italië voorstaat met 1-0 door het oepent van Eto'o. Voor het eerst sinds 1978 zijn de basketballers van Leiden... kampioen van Nederland geworden. In de zevende wedstrijd van de play-offs tegen Groningen... waren er maar liefst drie verlengingen nodig... voor het team van Toon van Helftere won. Het verschil was een punt. 96-95. En daarna sprak Leon Kersten met Van Helftere. Wedstrijd met drie verlengingen. Hoe bizar kun je het bedenken? Ja. Er zijn wel meer bizarre dingen. Ja, dit, dit is uh, natuurlijk uh, een topper. Drie verlengingen... Eee, maar... Als ja, je... Ja ik zit nu, uh, want daar had ik het voor de wedstrijd met mijn assistent ook over? Als je bijvoorbeeld naar onze tegenstander kijkt, Groningen, die hebben dus in alle rondes, alle wedstrijden moeten spelen, drie in de eerste ronde, vijf in de tweede ronde, zeven in de en, en vervolgens nog drie verlengingen in wedstrijd, uh, zeven dus de vierde uitwedstrijd. En ze, uh, dat blijkt dus nu, en ze hebben niet één keer uh, uit een wedstrijd uh, kunnen winnen. En dat is bizar, hè? over bizarre dingen gesproken. Dan nou waren ze vandaag verrekte dicht, uh, dichtbij. Dat, uh, dat kunnen je anders zeggen. Uh, wij hadden gisteren lijn kansje om misschien wedstrijd 6 te stelen, heel kort daar in, in Groningen, maar later al niet meer. Maar zij vandaag, uh, terwijl we toch denk ik... Uh... Terwijl er een fles champagne in de handen wordt gedrukt. Ja, <laughs> drijf, drijf nat hier, ik zou een koudje te pakken, maar goed. Er, uh... ja, wat een emotie kwam er los in deze 5 meihal, uh, voor het eerst is 1978 weer kampioen. Je maakt wel wat los. Ja, ja, het is natuurlijk ongekend. Ik, uh, 78 kampioen, uh, 86 de stekker eruit. En uh, pas 20 jaar later weer op het hoogste niveau. En dan in een tijdverstek van 5 jaar uh, kampioen spelen. Dat is natuurlijk uh, ook bizar trouwens. Hè, nu als we het over bizar hebben. En, het kan uh, snel gaan, maar als je een goede dat, coach hebt wordt het een stuk makkelijker. Dank wel voor het compliment. Maar uh, dan kaats ik meteen de bal terug. Hier staat een geweldige organisatie. Die, ooit, uh, die op een gegeven moment de, uh, een ervaren coach in huis gehaald heeft. Maar die ook... Uh, ...bereid zijn om te luisteren naar de ervaring en daar ook uh, alle ruimte voor geven, alle ruimte laten. En dat geeft mij de gelegenheid om mijn ploeg zelf samen te stellen. Nou ja, als je, de, je hebt de hele series gevolgd, maar als je dit vandaag zag, dat, dat karakter van die ploeg, dat, dat is ongekend. Want we hadden verschrikkelijk veel momenten waarop ik ook dacht van nou, nou moet ik Het eigenlijk... was een paar keer vier punten verschil in de verlenging, in de, in, de, in de eerste, tweede en derde. In het voordeel van Groningen, toen ik dacht van dat zijn serieuze gaatjes. Terwijl de fles champagne nu even aan de mond gaat. Ik denk dat die keel heel droog is. Um, wat betekent dit nu, Leiden kampioen? Ja, ik denk dat, uh, uh, dat het eerst even moet echt bezinken. De komende weken. En ik zie mezelf al van de zomer lekker uh, gaan een uh, aantal weken naar Frankrijk. Ik, uh, ik heb tegen mijn vrouw al gezegd, als het zover komt... dan lig ik daar zes weken met die medaille op mijn buik op het strand. En, uh, maar uh, gekkerheid. Maar dat, dat, moet, dat zal moeten, moeten bezinken. Maar voor de organisatie, ja... Ik zei al wat ze hier voor elkaar gekregen hebben. Je ziet nu ook die uitbouw hier in de hal. Waardoor er acht, bijna 800 mensen meer in kunnen. Vandaag trouwens nog wat meer heb ik het idee. En ja, er liggen mogelijkheden. Ik denk deze organisatie wil eigenlijk elk jaar om die bovenste vier plaatsen meedoen. En dan regelmatig in die finale staan. En toch ook regelmatig een prijs winnen in de vorm van, ja, zoals nu kampioenschap, vorig jaar de beker. Dus wat dat betreft zijn we al aardig op werk. Je bent een geboren Brabander, Tilburg. Je weet wat feest is. Hoe laat gaat het worden in Leiden vanavond? Ik heb geen idee, maar ik uh, ben niet bezorgd. Het, uh, dat gaat vanzelf. Uh. Succes met die champagne. Dankjewel. je Toon van Helfteren was dat. Nederlands kampioen geworden met Leiden bij de basketballers. Ja, um, tennis, Roland Garros, dus Marcelle Mesker. Goedenavond. Hoi. Djokovic en Federer kwamen vandaag in actie. Was het het spektakel wat je van tevoren had gehoopt? Nou, niet qua spanning. Dat zeker niet. Maar ja, qua spel, moet ik zeggen, is het uh, momenteel bij het mannentennis... Uh, ja, bij wel meer spelers, maar vooral ook bij Federer en Djokovic heel erg genieten. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik wel, uh, en ik denk velen met mij, aan, aan mijn trekken gekomen. Ja, Djokovic naar de uh, kwartfinale uh, ten koste van Gasquet. Uh, drie sets klinkt dus eenvoudig. Was dat ook was eenvoudig? Ook? Ja? ja, zeker. Ja. Dat was eenvoudig. En uh, ja, dan wordt een na afloop uh, ja, gezegd uh, dat hij goed speelt, logisch. Maar het gaat dan ook vooral over die, die ongeslagen reeks... waarmee hij bezig is. Hè. Hij uh, boekt dus een 41ste zegen dit jaar van 2011. Totaal heeft hij een ongeslagen reeks... als je die 2 Davis cup nog meetelt, van 43. Dus hij komt heel dicht in allerlei uh, records. Hè. De langste streek is ooit uh, Guillermo Vilas van 46 geweest. Geweest. Dus daar ging het dan over. En uh, ja, het kwam natuurlijk ook, uh, natuurlijk ook even ter sprake dat hij het over uh, ja, Mladic uh, had. Nou, daar was hij heel verstandig in. Uh, door daar vooral niks over te zeggen. Dat is in het verleden bij hem wel eens anders geweest. Maar Djokovic is... Uh, Hoe, sowieso? Wat zei hij in het verleden dan? Nou, in het verleden uh, zei hij niet wat. Maar dan uh, had hij het uh, Servische gebaar van twee of drie vingers de lucht in. En sloeg oh. hij op zijn hart, Servië, Servië, Servië... En ja, een hoop mensen uh, in de omringende landen van Servië... die interpreteerden dat toch wel als heel vervelend. Hm. Uh, dus dat soort dingen doet hij niet meer. Maar hij benadrukt wel en, en, uh, dat hij heel erg nationalistisch is. En dat Servië natuurlijk met het uh, oorlogsverleden... En, en de vervelende, nare reputatie die zij hebben... dat iemand als hij, hè, als wereldster, als tennisser... Uh, zijn land op een positieve manier onder de aandacht kan brengen. Dus dat vindt hij ontzettend belangrijk. Daar was die Davis Cup afgelopen jaar ook zo belangrijk voor hem. En daarom is die ongeslagen reeks, de aandacht, misschien het winnen hier van Roland Garros. Ja, dat, dat zou fantastisch zijn. Dat doet hij dus niet alleen voor zichzelf, maar dat doet hij ook voor Servië. Ja. Um, nou, ve ve veel opmerkelijks was het dus niet te melden uit het mannen toernooi. Federer door in drie sets ten koste van uh, Wawrinka. Uh, nog geen set afgestaan, hè, Federer, trouwens? Hij is steen goed. Ik moet zeggen, ik heb Federer een jaar op Grevel niet zo goed staan uh, zien spelen als dat hij hier doet. Uh, natuurlijk, hij staat in de schaduw van uh, Djokovic en van Nadal. Nou, dat is lekker tennissen. Geen druk. Hij staat zichtbaar te genieten. Ja, en als hij ontspannen is, nou, dan weten we wel hoe hij kan tennissen. Onwaarschijnlijk goed. Dus ook Favrinka geen schijn van kans. Um, Federer, ja, we moeten toch wel rekening met hem houden. Want de ballen zijn dit jaar sneller. Hè? Ze spelen met andere ballen dan vorig jaar. En het weer is natuurlijk zo ontzettend goed. Het is warm. De banen spelen soms als hardcourt. Dus dat is ook voordeel voor Federer. Hij boekte trouwens zijn 28e volgende zegen uh, in een uh, kwartfinale van een Grand Slam. En dan naar de vrouwen. Daar vliegt de een naar de ander uh, eruit van de favorieten. Vandaag ook weer één, de nummer drie op de plaatsingslijst. Zwonoreva, was dat een verrassing voor je? Nee, want ja, Zwonoreva is, is, is, is net als, als Ja, dat, dat zijn speelsers die heel hoog staan op de ranglijst, maar nog niet... Echte grote kampioenen zijn. Want dat ben je pas als je één of twee of drie staat en je wint Grand Slams. Nou, dat uh, heeft Sonareva even ook nog niet gedaan. Wel twee finales. Maar ja, ze moest tegen een hele jonge Rus in. Met die moeilijke naam, zo wordt dat vaak uh, gezegd. Ja, die met die lange naam. Pavluchenkova. Uh, Daar moet je of, dan weer de nadruk op of, leggen. Of zoiets. Ja, dat is geen pretje. Want dit meisje is ook nog eens heel goed. Dus die gaan we veel tegenkomen. <laughs> dus um, Anastasia kunnen we ook zeggen. Hoor. Doe dat maar. Maar Pavluchenkova. Um, ja, die won in drie sets. Goeie speelster, 19 jaar pas. Vanaf de 16e al aan de wereldtop. Was wereldkampioen junioren. Sterke meid. Um, ja, die, uh, die gaat zeker in de toekomst heel ver komen. Die staat nu al in de top 20. En uh, die versloeg Swan Areva netjes hoor. Heeft het goed volgehouden. Dus ja, verrassing aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook weer niet. Ja, oké. Okay, nou, Vone zit er nog in. Dus uh, dat is nu wellicht een van de grote kanshebbers natuurlijk... om haar titel uh, te verdedigen. We gaan de laatste week in. Um, wil jij een voorspelling doen wie de winnaars worden? Twee namen? Um, Twee namen wil ik horen. Mannen en vrouw. Sharapova en Djokovic. Oké, okay, we houden je eraan. Dankjewel. Uh, Inter-Palermo is uh, nog een kwartiertje in de bekerfinale. Tussen uh, Inter en Palermo dus. Uh, door het doelpunt van ETO Inter nog steeds op 1-0. Het is één minuut over half elf, NOS langs de lijn. We gaan het over de FIFA hebben, over dat moddergevecht, over die blamage. Of is dat het misschien wel niet? De strijd om het voorzitterschap. De twee kandidaten, de huidige voorzitter Sepp Blatter en Mohammed Bin Hammam, die beschuldigden, eh, beschuldigden elkaar van onethisch gedrag. Ze moesten ook beide verschijnen voor de zogeheten ethische commissie van de FIFA, de FIFA die zichzelf dus uh, controleert. Rijkhalsend werd er door de internationale pers uitgekeken naar een persconferentie van die ethische commissie. Nou, die begon vanavond om zes uur. Uh, Mijn naam is uh, Petrus Damase. Ik come from a small country somewhere in the southwestern part of uh, uh, Afrika... called Namibia. Uh, I chaired. De proceedings of the Ethics in the matter of this investigation. De voorzitter van het Ethisch Comité stelde zich dus voor: Petrus Damasep uit Namibië. Vervolgens volgde er een lang betoog. Uh, en net voordat de journalisten in slaap vielen, toen kwam er goed nieuws voor Seb Blatter. Arno, hè? Arno van Meulen. Ja, dat klopt, uh, want de mededeling was uiteindelijk dat er geen verder onderzoek kon naar Sepp Blatter. Uh, en dat betekent dus dat hij woensdag normaal gesproken, hoewel het niet helemaal 100% zeker is, maar toch een hele grote kans maakt dat hij voor de vierde keer en op 75-jarige leeftijd weer president wordt van de FIFA. Toen je dit hoorde, wat was je eerste gedachte? Ja, ik was niet echt verbaasd. Uh, je zegt het al, het is een ethische commissie, maar wel een ethische commissie van de FIFA. Idealieten zou natuurlijk zo'n commissie volledig uh, transparant en zelfstandig moeten kunnen opereren. Het is wel zo dat er normaal gesproken een Zwitserse voorzitter is van die commissie, uh, Claudio Sulzer. Die was wel afgelopen week op zijn gestapt, uh, op de, omdat hij zei, 'ja, ik ben een landgenoot van Blatter, dat is misschien niet handig. Vandaar dat deze Damaseb uit Namibië die commissie leidde. Maar moet je voorstellen, afgelopen donderdag werd pas bekend dat Blatter eventueel vandaag voort zou moeten worden. Hè. Bin Hamam riep toen op om Blatter ook maar eens voor die ethische commissie te roepen. Vrijdag werd bekend dat het inderdaad zou plaatsvinden. En dan op zondag zou zo'n commissie al van de hoed en de rand weten of je Blatter wel of niet verder moet onderzoeken. Dat is eigenlijk wel knap in twee dagen, vind ik. Ja. Um, toen had de tegenkandidaat Bin Hamam zich al teruggetrokken, overigens, ja. vrijdag voor dat voorzitterschap. Toen was het toch eigenlijk die hele machtsstrijd, want daar gaat het natuurlijk om, die was toen toch eigenlijk al beslist? Ja, uh, het is opmerkelijk dat haar man natuurlijk op dat moment besloot om eruit te stappen. Hè? Toen dacht je wel van, hé, hey, dat is een soort van schuldbekentenis, uh, want waarom stap je er nu uit, anders wacht je toch even af wat die ethische commissie uh, zegt. Zijn argument was dat hij de reputatie van de FIFA niet verder wilde bezoedelen. Nou, dat kwam niet heel overtuigend over alles wat er afgelopen half jaar al gebeurd is, want daar heeft iedereen zo zijn best voor gedaan, dat, uh, dat we daar wel even op hadden kunnen wachten, die één of twee dagen. Nee, het, het was opmerkelijk, haar man die eruit stapt, wat natuurlijk nog veel gekker is, is dat haar man en Blatter jarenlang. Zelf samen opgetrokken hebben. Batten heeft uh, vaak hulp gehad van haar man. Uh, haar man, die voorzitter is van Azië, maar ook natuurlijk de baas in Qatar bij de voetbalbond, kreeg het WK terug uh, in ruil daarvoor. En ineens waren beide heren gebroeieerd omdat Blatten nog via door wilde gaan. En haar man er eigenlijk opgerekend had dat hij de baas van de FIFA zou mogen worden. En nu rollen ze over straat, uh, wat natuurlijk ontzettend slecht is voor, voor de FIFA. Maar uh, je hebt toch de indruk dat haar man die aantijgingen, uh, dat hij dus stemmen gekocht zou hebben op weg naar die verkiezing van komende woensdag, moeilijk kan verdedigen. Vandaar dat hij, uh, denk ik, eruit gestapt is, dan lijkt het toch wel heel sterk op dat hij inderdaad uh, en dat moeten we nog afwachten, hè, want die ethische commissie die gaat nog langer onderzoek doen... maar dat toch zal blijken dat hij voor een uh, miljoen ongeveer, hè, voor uh, 40.000 uh, dollar keer 25 mensen... Uh, dat hij uh, uh, stemmen gekocht heeft in de CONCACAF, dat is in, uh, in Midden-Amerika, Noord-Amerika... en uh, daar uh, in die mooie Caribbean, om aan meer stemmen te komen dan, uh, dan Blatter. Ja, dat is natuurlijk een heel smerig zaakje. Het is wel zo dat hij het vak ongeveer geleerd heeft van Blatter... want die heeft in het nee. verleden niet anders gedaan dan de stemmen te kopen in, uh, in Afrika. Stel nou, je, bent, uh, je staat aan het hoofd van een organisatie. Uh, 24 man zitten er, er in het dagelijks bestuur van de FIFA. Daarvan zijn er zeven nu minstens verdacht. Mm -hmm. Maar jij bent verantwoordelijk voor de organisatie. Dan zou toch in iedere andere organisatie de verantwoordelijke man worden weggestuurd? Of zelf opstappen? Maar ja, zelf doet hij uh, nooit, dat blijkt. Je zou wel verwachten dat er meer oppositie zou komen uit hele sterke landen binnen zijn organisatie. Uh, landen die zeggen het moet nu eens afgelopen zijn en anders gaan we ons op een andere manier uh, organiseren. Het valt op dat de druk vanuit de, de FIFA ontzettend klein is. Engeland heeft een heel klein gebaatje gemaakt, dat ze natuurlijk uh, gebroeieerd zijn omdat zij dat WK niet mogen organiseren. Uh, en, en zelfs met die prachtige uh, bijeenkomst die ze daar hadden gemaakt, uh, de, uh, heel weinig stemmen kregen. Engeland heeft gezegd van nou woensdag dan, uh, dan brengen wij maar geen stem uit. Verder zegt iedereen van, uh, nou, we stemmen gewoon. En Beckenbouw, deze week bovendien op Blatter Er is een fantastische voorzitter. Die heeft het geweldig gedaan. En die vertrouwt nog wel via de FIFA toe. Ja, waarom zegt Beckenbouw dat nou weer? Waarom? Omdat hij natuurlijk het WK in Duitsland heeft kunnen binnenhalen dankzij Blatter. Zo gaat het allemaal. Waarom houdt Europa zich zo mak? Omdat ze willen dat Platini over 4 jaar de nieuwe voorzitter van de FIFA wordt. Waarom doet Nederland niets? Omdat die misschien wel hopen dat Michael van Praag dan weer de nieuwe baas van de UEFA mag worden. Het hangt allemaal van belangetjes aan elkaar. Dus niemand heeft echt lef om een keer goed door te bijten richting de FIFA. En dat betekent dat Blattermaak kan blijven doen wat hij al heel lang doet. En dat is natuurlijk al zo slecht voor de internationale voetbalwereld als je kijkt naar... IOC, hoe dat ooit opgelost is, dat dat ook een beetje die naam en reputatie... was dus ook zo ongelooflijk onderzichtig en niet transparant. Nou, dat is allemaal fantastisch veranderd. En bij de FIFA verandert helemaal niks. En als Batter nog weer vier jaar president is tot zijn 79ste jaar... dan zal er de komende vier jaar natuurlijk ook allemaal geen spat veranderen. Dankjewel Arno Vermeulen over uh, Sepp Blatter... die dus vrijgesproken is door uh, de Ethische uh, Commissie. Um, Inter staat inmiddels in de bekerfinale in Italië... met 2-0 voor doelpunt ETO-O. Ze spelen tegen Palermo. Er staan nog een kleine 12 minuten te spelen. Het was vandaag uh, trouwens de dag van de FBK Games... het belangrijkste atletiek-evenement van ons land. En traditiegetrouw kwamen er weer diverse wereldtoppers aan de start. Een reportage van Floris van Hoorn. De organisatie had een gezellige fanfare ingehuurd en diverse activiteiten voor het publiek bedacht. Ready, set, go! Maar het ging eigenlijk maar om één ding: en dat de, man, de winnaar van de fwk Games vorig jaar en het jaar daarvoor. Giovanni Martina. Naast de nieuwe Nederlandse atleet Giovanni Martina waren er nog genoeg andere wereldtoppers. In de zwarte auto, de wereldindoor-kampioen op de 60 meter hoorde van 2010 in Doha. Ze staat derde op de wereldranglijst van 2011. Ze komt uit Amerika, dames en heren, hier is Lalo Jones. En daartussen ook nog eens een hoop Nederlandse atleten, al hadden die weinig succes. Bramson bijvoorbeeld eindigt op de 800 meter als negende. Dit is hoe ik ben op dit moment. En, um... Als deze wedstrijd in juli plaatsvindt of in of augustus, dan loop oh. ik ongetwijfeld harder. Nee. Maar ik wil hier lopen en dan, uh, ja, dit is gewoon een wedstrijd zonder 800 meter training, gewoon een beetje op 1500. Hier vliegen nog zeker 2, 3 seconden achter dit jaar. En Yvonne Hak, zilver in Barcelona, vorig jaar bij de Europese kampioenschappen. Zij liep de 800 meter bij de vrouwen. Zo, wat loopt die Jenny Meadows er ver vandaan. Komt daar Yvonne Hak nog in de verte. Uh, inderdaad, komt Yvonne Hak nog een beetje opzetten. Probeert binnen die 200,50 te komen, maar dat zal uh, waarschijnlijk niet lukken. Jenny Meadows wint en Yvonne Hak komt boven de 2-0-50 uit. De limiet voor de WK bleef buiten bereik. 27 honderdste van de seconde kwam ze tekort. Op zich de omstandigheden zijn naast dat het redelijk hard waait wel, wel best goed. De temperatuur is goed en uh, het zonnetje schijnt. Maar de uh, uh, tegenstanders waren goed. Dus wat dat betreft had het gekund vandaag. Maar het zat er voor mij vandaag nog niet in. Waarom lukt het dan niet? Ja, ik weet niet. Het, deels misschien denk ik dat we het seizoen dit jaar iets anders inrichten dan vorig jaar. Omdat, uh, omdat het WK in Degu natuurlijk pas in september is. Dus... Uh, de vorm uh, wordt zeg maar iets verschoven naar wat later in het seizoen. Dus dat betekent dat ik nu nog best hard aan het trainen ben. Maar uh, ja, ik had stiekem wel gehoopt dat het er vandaag wel in had gezeten. Ja. Erik Cadé was wel gelukkig. De discuswerper is al zeker van de WK en met 66 meter 13 eindigde hij op de tweede plaats. Hij beloonde zichzelf met een mooi rapportcijfer. Uh, nou, ik denk dat ik uh, zeker wel een 9 aan mag hangen. Ik bedoel, kort word tweede achter Robert Harting. Ik versla behoorlijk al wereldtoppers. En dat we in, eigen, uh, ja, in eigen huis, zeg maar. Dus uh, daar moet ik tevreden mee zijn. Waar ben je het meest tevreden over als je kijkt naar je eigen presteren? Uh, ja, nou goed, uh, mijn tweede plaats natuurlijk. Dat ik die mensen verslagen waar je uiteindelijk ook uh, tegen moet knokken. En ook zeker wel die 66. In uh, deze omstandigheden is het gewoon echt goed. Ja, ik denk dat je ook heel tevreden kan zijn over je constante presteren. Ja, zeker weten. We hebben wat uh, dingen veranderd. Techniek, uh, we hebben aan het metaal aspect gewerkt. En, uh, ja, het blijkt gewoon echt dat het uh, werkt en dat ik gewoon die stappen richting de absolute top kan maken. En uh, vooral dat geeft een heel uh, lekker gevoel. De 100 meter hoorde bij de vrouwen leverde een nieuw stadionrecord op. Hier zien wij, oh wat is het spannend, het is vals, het is, zo. Oh! zij aan zij, 12,62. En ook het verspringen bij de mannen bleef tot op het laatste moment spannend. Wat wordt het nu voor Saladino? 8, 38. Maar het wachten was toch op het slotstuk. Het koningsnummer van de atletiek. Finale 100 meter mannen met in laan 4. Martina, laan 5, Collins laan 6, Thompson. Martina... Collins, Collins, het is Collins in een officieuze tijd van 1005, 1005. Jorandi Martina eindigde als tweede, maar liep met 10 seconden, 10 honderdste wel een nieuw Nederlands record. En dat terwijl de sprinter alles behalve fit was. Nee, maar ik heb hier twee uur gekregen. Ik voel ziek, menselijk, alles samen, joh. Niet goed, man. Maar ja, het moet wel lopen dus. Ik kan niks tegen doen. Waarom dan toch een start? Ik ben hier aan het lopen en als dit gebeurt in de wereldkampioenschappen moet ik toch lopen. Ondanks het ellendige gevoel verzekerde Martina zich van een startbewijs voor de wereldkampioenschappen in Zuid-Korea. En het leverde hem ook een Olympische nominatie op. En daarmee kregen de FBK Games ook in 2011 weer een waardige afsluiting. Dat was weer gezellig bij de FBK Games in uh, Hengelo. Bijdrage was dat van... Uh, Floris van Hoorn. Omstreden en onverslaanbaar. Alberto Contador had de Giro drie weken lang in zijn greep... en verzekerde zich van zijn tweede eindzege in de Ronde van Italië. In de eindstand blijkt ook de naam van Steven Kruiswijk. Mooie negende plaats. Aard Vierhouten is hier aangeschoven. Uh, is Steven de grote verrassing van de Giro voor jou? Nou, Wel de verrassing dat hij het stand heeft gehouden in die zin in de laatste week. Ontzettend de laatste dagen uh, zware ritten op ritten op ritten. Weer boven de 200 kilometer. En dan toch uh, ja, weeren en zelfs nog uh, plekjes opschuiven. En je top 10 binnensluipen en dat vasthouden. Dat is een hele knappe prestatie. Steven Kruiswijk, goedenavond. Hoi, goedenavond. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om stand te houden? Oh ja, ik uh, denk gewoon drie weken op niveau blijven. en uh, Goed te stellen en uh, constant weer die, uh, die, die, die focus erop houden. En dan uh, gewoon uh, aanhaken bij de rest. Gewoon aanhaken bij de rest, dat is het. Het is eigenlijk heel simpel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Zo simpel als iets eigenlijk. Ja, oh, zo, zo, zo. <laughs> ja. zo. Heb je jezelf verbaasd? Uh, nou, ik had wel vertrouwen in dat ik een goed niveau had, maar uh, ik had niet verwacht inderdaad dat ik uh, bergop uh, met die renners uh, die toch al uh, verschillende rondes hebben gewonnen en uh, ook in de klassementen hebben gereden, dat ik uh, de zo lang bergop uh, bij kan aanklampen. Uh -huh. Heb je wel eens toen je daar reed, hè? Ik denk even aan de etappen van, uh, van gisteren of eergisteren... dat je tussen die grote jongens reed. Dat je om je heen keek. Of misschien wel eerder dat je dacht van... kijk maar, nou rijden. Ik kan met ze mee. Nou, gisteren... Uh, ja, ik moet zeggen... gisteren was ik al wel een beetje weer aan gewend eigenlijk. En uh, dan verwacht je ook niet meer anders van jezelf. Dat je gewoon uh, erbij zit. En dan uh, gaat het ook voor. Maar toen uh, de eerste week... Uh, ja, op natuurlijk ook vooral die lange etappe... Die, die door de Dolomieten. Uit was het al even van. Het uh, is toch niet slecht dat ik hier tussen die, die renners rij. Uh, die toch al heel wat gepresteerd hebben. En dan. Uh, vooral na die etappe. dan uh, kijk ik wel heel tevreden terug. Ja, het wint snel, hè? Ja, dat wel. Ja, Steven, uh, provisiat hè, namens, uh, namens Aard en heel Nederland. Ja, dankjewel. <laughs> Fantastisch. Uh, wat was jouw. Uh, wat was jouw uitgangspunt? Uh, wat, wat had je voor jezelf in gedachten in het klassement? voordat je startte? Ja, ik... Ik wilde gewoon, nadat uh, ik vorig jaar eigenlijk ook een goede Giro had gereden, uh, die had ik eigenlijk uh, met heel veel vrijheid kunnen rijden. En zonder druk uh, wilde ik het gewoon dit jaar uh, laten zien dat ik het gewoon ook uh, met verwachtingen ook uh, waar wilde maken. En uh, ik had voor mezelf een uh, idee dat ik echt of voor een etappewinst wilde gaan en uh, graag uh, een etappe wilde winnen of voor een klassement uh, ja, zolang mogelijk meedoen voor een goed klassement. Uh, dat was eigenlijk de top 15 uh, waar ik stiekem op hoogte. Uh, ja, dat we dan een top 10 plaats uh, uitkomen, dat is uh, helemaal mooi. Dat is wel gelukt, zullen we ja. maar zeggen. Ja, ja zeker. Ja. Wanneer was het moment voor jou in, de, in deze uh, Giro? En uh, dan heb ik het alleen even over jezelf, dat je dacht van zo, het gaat nu wel heel erg lekker. Ja, dat was eigenlijk uh, het vorige weekend. Uh, toen kregen we drie, drie hele lastige dagen achter elkaar. Met drie aankomsten bergop met de Kroos Klokner en de Zonkerland. En uh, ja, daar had ik gewoon uh, drie dagen een heel goed niveau. En uh, toen dacht ik wel nou, kan, als ik dit nog een week voor... En uh, zeker met die ervaring die ik vorig jaar op had gedaan, dat ik uh, drie weken lang opnieuw uh, niet doorheen zakte. Dat dan, uh, toen had ik wel het idee dat ik uh, een de top 10 plaatsen uh, misschien dat dat er wel in ging zitten. Hoe lang uh, loopt jouw contract eigenlijk nog door bij, uh, bij Rabo? Uh, ik heb nog uh, tot 2012 een uh, contract bij de ploeg. Dus je hebt nog één, uh, één seizoen. Wat, uh, wordt daar al over onderhandeld om dat uh, te verlengen? Goh, nee, uh, ik, uh, <laughs> ik ben net terug in Nederland. Dus uh, nee, dat, uh, dat weet ik niet. Uh, ik wacht gewoon af. En ik, heb, uh, ik zit nu goed bij de ploeg en ik heb mijn contract. Dus uh, daarover uh, hou ik me nu nog niet bezig. Nee, maar ik kan me voorstellen, je hebt jezelf nu aardig neergezet. Dat je een goede onderhandelingspositie hebt. En misschien ook wel ergens bij een andere ploeg kopman zou willen worden. Uh, ja, ik heb me zeker wel neergezet uh, in de ploeg. Maar uh, de, ja, ik ben de ploeg ook heel dankbaar uh, dat ik sowieso die kans heb gekregen. En, uh, ik heb vertrouwen van de ploeg gehad, dus ik, uh, ik zit hier prima op mijn plek. En uh, wat de ploeg uh, in de toekomst aan mij wil, uh, ja, dat laat ik aan hen over. En uh, ik denk dat we daar samen ook wel uitkomen. Ja, dus je blijft, dat is tenminste de, de, de instelling nu zoals jij die hebt, van, dat je gewoon bij de Rabo blijft? Nou, ik heb uh, gewoon een contact op twee uh, dus ik ja. ben er volgend jaar ook nog bij. Ja, ja, ja oké. Okay. Steven, ik heb dan nog een vraagje. Hoe hoeverre heeft het invloed gehad uh, dat je met, uh, met zoveel Nederlanders in de ploeg begint aan de Giro? En ook eigenlijk wel uh, dat iedereen hem gewoon uitrijdt. Hoe, hoe zit dat? Uh, is dat een, ja, een voorsprong voor jezelf dat je zegt iedere avond lekker in het Nederlands aan tafel zit? Uh, ja, dat is, denk ik wel. De sfeer was eigenlijk uh, heel goed en uh... Ja, je ken, je, ken, je kent elkaar en je kunt gewoon uh, ook met het personeel allemaal gewoon in je eigen taal praten. En uh, dat maakt het onderling misschien net wat makkelijker. En uh, de sfeer was ook gewoon heel goed en uh, er werd gelachen aan tafel s'avonds. En eh, uh, ja, was eigenlijk uh, de drie weken was, uh, ja, dat, dat vloog eigenlijk voorbij. En er was geen moment dat uh, iemand had zo'n uh, uh, ik wil nu wel eens een keer naar huis, want ik heb het gehad hier. En, uh, ik denk dat dat ook wel heel veel bijdraagt aan de prestaties, zeg maar, dat je gewoon lekker in je vel zit en daardoor ook als ploeg goed presteert. Ja, ik kan me voorstellen dat op het moment dat het ongeluk met Wouter Weiland plaatsvindt, dat jullie dan wel even hadden zoiets van, oh jee. Ja, dat, dat is natuurlijk wel echt een uh, hele grote uh, smet op deze ronde en uh, dat uh, zoiets vergeet je niet en uh, daar zijn we echt uh, een aantal dagen echt gewoon uh, niet goed van geweest en ja, je moet toch weer door. En uh, daardoor uh, dat is het ook wel fijn dat je bij elkaar steun kunt zoeken. En uh, ja, daar dus sleep je elkaar ook wel doorheen. Ja, is, het, is het ook niet opmerkelijk, tenminste zo valt het mij als buitenstaander op... hoe snel inderdaad uh, het peloton doorrijdt... en dat het lijkt alsof het helemaal niet gebeurd is? Ja, dat lijkt misschien van buitenaf... maar het heeft zeker wel uh, een diepe indruk achtergelaten in het peloton. Uh, en, uh, hoe, hoe merk je dat nu nog dan? Ja, ik denk ja, er wordt niet zozeer meer over gesproken de laatste week, maar uh, ik denk dat iedereen het dan ook liever niet heeft. Je, je vergeet het niet. Maar je wil het gewoon goed afsluiten. En uh, ja, door elkaar vooral die eerste dagen praat je wel eens over. Maar ja. je moet er ook niet te, te veel op, uh, over hebben. Want dan, uh, ja, dat, dan kom je er zelf ook moeilijk denk denken. En op een gegeven moment moet je ook zeggen van uh, tot hier en. Uh, we gaan, uh, we gaan door, en uh, je moet door. En ja, zo dus sluit het een beetje af. Wat is nu um, het volgende doel? Um, ja, ik ga nu uh, eerst even een paar dagen even goed de rest pakken... en uh, een beetje gelijks uh, rondfietsen. En dan uh, rijd ik de eerste, volgende wedstrijd de Ronde van Zwitserland. Oké. Okay. Ik wens je een, um, een behouden thuiswaard, nu. Uh, gefeliciteerd met je goede prestatie in de Giro. En veel succes dan in de ronde van Zwitserland. Oké, okay, dankjewel. Dag. Steven Kruisweek was dat. Uh, Arts, uh, wat is jou het meeste bijgebleven bij deze, van deze ronde van Italië? Ja, de oppermachtigheid. Van, Los uh, van Wouter Weiland, uh, natuurlijk. Ja, bu buiten de, de zwarte bladzijde om. En, uh, Steven gaf het al een beetje aan. Uh, op een gegeven moment zit je in de koers. en dan is het gewoon iedere ochtend bij de start: is het helm op. En Go gaan. En uh, dat is het. Dat is je werk. Dat is waar je altijd voor geknokt hebt en je, je beroep. Dan kun je niet meer anders. Dan is, dan is het zover. En dan, die momenten zullen denk ik ook voor een hoop jongens nog wel eventjes terugkomen nu ze thuis zijn. En het moment is uh, geen koers, geen start, geen helm op, geen go. Dat wordt eventjes een moeilijke, uh, denk ik toch al, uh, voor een aantal jongens even lastig. Maar, uh, ja, de meeste de, de krijgen de tik nog, bedoel je te zeggen. Ja, zeker. De afleiding is dan weg. Ja, alles is weg. Het uh, hele circus stopt. Vanaf vandaag. En morgen word je gelukkig in je eigen beetje wakker. En dan, uh, dan moet je rustig, lekker rustig ontspannen gaan trainen. En dan komen er toch wel uh, wat flitsjes voorbij. En dat, daar zul je weer eventjes doorheen moeten trappen natuurlijk. Maar uh, toch uh, buiten dat feit om alle, alle, alle renners die deze ronde uitreden. De zwaarste ronde van uh, de afgelopen jaren in Italië. Het is toch een hele knappe prestatie. Ja. Nog even over Alberto Contador tot slot. Hij wil een dubbel, de dubbel pakken. Uh, in deze vorm lijkt niemand hem te kunnen verslaan in de Tour. Of wel? Nee, wat we vorig jaar zagen is dat de favorieten zo dicht bij elkaar zaten. En elkaar helemaal uh, eigenlijk, uh, zoals Belgen zeggen, choco rijden. Uh, de, de top 5 zat, zat zo dicht en kon konden allemaal nog winnen. Uh, wat je dit jaar ziet... Uh, dat hij echt alleen maar bovenaan staat. 6 minuten 10 op de nummer 2. Ja, dat is toch al heel erg makkelijk winnen in een grote ronde. En dan uh, kun je wel bedenken dat hij niet echt heel erg diep in zijn allerdiepste reserves heeft gezeten. En dat is toch een groot verschil. Een onderscheid ten opzichte van op zijn vorig jaar, waar de toppers elkaar zo. Uh, het vuur aan de schenen legde. En, en allemaal ook door het ijs zakte in de Tour. En dat zal zeker met Contador niet gebeuren. Dat, uh, daar heeft hij te weinig voor geleden. En het is nog de vraag of hij mag starten. Die zaak is wel uh, over uh, de Tour heen getild. Maar wie weet zegt de tourorganisatie wel, jij zit in een dopingzaak. Dus je mag niet starten. Of is dat ondenkbaar? Nou, niet helemaal. En ook weer wel. Het wordt een hele moeilijke zaak voor de, voor de ASO om dit te beslissen. Ze hebben deze dingen al echt de afgelopen drie jaar uh, vastgehouden. En ook uh, staande gehouden. Dus het is ook een beetje aan hun nu, ja, welke stap zetten zij. En ze weten ook dat ze met, de, met, met op die manier... de hele ploeg natuurlijk een beetje buiten het spel zetten. En, hoewel Richie Poort in de laatste week wel uh, hele duidelijke dingen heeft laten zien... dat hij de eerste weken toch echt wel heeft uh, doorgekomen om door te komen. Ja. En toch de kopman gaat zijn als kon door niet starten in de Tour. Dus dat is dan weer het, ja. een, een beetje geruststellende gedachte voor Bjorn Ries. Maar het hangt nog wel aan de zijde draad. Ze houden er misschien zelfs al een beetje rekening mee. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat zou ook nog een heel goed ding ja. zijn, ja. <kijs> goed, houden. het worden in ieder geval boeiende weken... in de aanloop naar de Tour. Dankjewel voor nu. Het was een mooie Giro. Na vandaag zit het voetbalseizoen 2010-2011 wel eens een beetje op. Al uh, hebben we morgen nog een aardig toetje. Uh, vandaag hadden we dus de bekerfinale. Inter Palermo, trouwens nu uh, 3-1. Kort voor tijd, nog 30 seconden. Dus Inter pakt de beker in uh, Italië. Maar morgen dus, op Wembley, spelen Swansea City in Reading... om een plek in de Premier League. En een van de eigenaren van Swansea, daar is een Nederlander... John van Zweden, goedenavond. Het was, uh, want niet alleen eigenaar van uh, Swansea, maar ook nog eens uh, sponsor van ADO. Uh, Hoe lang al? Ja, uh, dat is al uh, vanaf het moment dat ik begon, dat ik voor mezelf ik 18 was. Ja, dat ga ik niet raden, want dan beledig ik u misschien. Uh, Hoe lang is dat? Een ja, jaar of 30. <laughs> ja, oh, jaar of 30. Oh, toch wel. Gefeliciteerd. Het, het was een mooie dag in ieder geval. Laten we met ADO beginnen. Was het een 41e dag uh, voor u ook? Ja, dat is een dag die je nooit meer kent. Dat, is, dat, is, dat kreeg tegen met gepen beschrijven. We hebben duizend doden doorstaan. Ja? Dat was natuurlijk uh, ongelooflijk. Niemand had verwacht dat je natuurlijk uh, met 5-1 die uh, wedstrijd zou verliezen. Hoe was het op het plein om die wedstrijd daar mee te maken? Ja, het begon natuurlijk hartstikke enthousiast. En iedereen was blij. En met de eerste helft dacht je: hé, hey, nee, en dat kreeg ik, ik kan nooit mijn fout gaan. Maar ja, toen, uh, ik weet niet wat er gebeurde, maar we, we kregen vier goals tegen in een tijdbestek van geloof uh, van 25 minuten. Of drie koops in de eerste 20 minuten zeg maar. na de rust en toen vlak tijd, ook nog eens een keer die, die, die, die, die penalty waarvan, uh, ja... Weet je, zeker die tweede, die tweede koop, die vrije trap, dat vond ik erg zwaar gestraft van die geuitrechter. En ja, daar krijg je toch een beetje weer een nare smaak van. Ja. En als je dan even op die laatste met die penalty erin legt, ja, daar word je, niet, word je niet gelukkig van. Nee. Hoeveel kilo bent u afgevallen? <laughs> Ja, ik weet het niet, maar ik ga vanavond wel eens op die wedstrijd gaan we kijken, Maar morgen nog meer, denk ik. Ja, want daar wilde ik even over hebben, want daar belden we natuurlijk ook voor. Um, eigenaar van Swansea. Um, we hoeven niet weer het verhaal hoe je als Nederlander eigenaar wordt van Swansea. We gaan ons even concentreren op die wedstrijd. Een plek in de Premier League. Morgen op maandag wordt die gespeeld op Wembley. Aanvang uh, 15.00 uur, Engelse tijd. Op maandagmiddag 3 uur. Is dat niet een beetje een rare tijd om een voetbalwedstrijd te spelen? Ja, kan ik me heel goed, kan ik me heel goed voorstellen. Maar voor Engels begint het niet, want het is hier een feestdagmorgen. Oh. Dan het, is is, een, uh, bank oh. het is een bankholiday uh, morgen in, uh, in Engeland. Vandaar die finale uh, morgen, of, ja, morgen om drie uur is. Dus uh, het is een feestdag in Engeland. Dus laten we er nog maar een feestdag in veel van maken dan. Ja, want um, er staat veel op het spel, hè? Want promotie levert in Engeland uh, niet alleen heel veel respect en krediet en uh, aanzien op... maar ook heel veel geld, hè? Ja... Het slaat helemaal nergens op. jullie bedragen, die zijn gewoon on, uh, ongekend. Dan krijg je zoveel, te zoveel geld op televisierechten, dat is, ja, dat is uh, in mijn ogen ook absurd, maar goed, uh, helemaal lekker. Hoeveel is het? Nou, het is omgekeerd in Nederlandse, uh, Nederlandse eurotjes, zeg maar, is het uh, ongeveer iets van 110, 112 miljoen. 112 miljoen, dat ik het goed versta ook, hè? Dat heb je heel goed. Ja, vraagt maar niet waar je die kom moet zetten, want dat weet ik niet, maar... <laughs> Het wordt over drie jaar wordt uitgekeerd, want dat met een parachute payment hebt, dat te maken. Maar goed, wij, wij, als, wij als eigenaar hebben elkaar, toen we negen jaar geleden die club overnamen, hebben wij elkaar één belofte gedaan. En dan dus zijn we allemaal supporters van die club al jaren en jaren en jaren. En wij zijn de eerste club in Engeland, of de eerste club geweest die van supporters is gekomen. En wij hebben ons gewoon voorgenomen om ook geen geld uit die club te halen. En we gaan dat gaan we ook niet doen. blijft echt puur in de club. Yeah. Even over die wedstrijd van morgen Swansea tegen uh, Reading. Kunt u proberen aan te geven? We kunnen na zaterdagavond wel een beetje uh, raden natuurlijk hoe dat stadion er in zo'n entourage uitziet. Maar wordt dat misschien anders als er alleen maar Britten of Engelsen bij elkaar zitten? Nee, dat is een hele grote happening. Vandaar dat ik heel erg blij ben dat het niet onze lokale rivaal Cardiff is geworden. We hebben, uh, die werden gelukkig op het laatste moment in de halve uitgeschakeld door Reading. Dat betekent dat je morgen gewoon uh, puppy in puppy uit kan lopen of je nou blauw-wit of zwart-wit wordt niemand, er gebeurt helemaal niks. Dat is één groot, uh, groot feest is dat. en uh, je moet je voorstellen dat het stadion is door tweeën gedeeld. En uh, de ene kant is zwart-wit van ons dan en de andere kant is blauw-wit. En dat, kant, dat stukje zwart-wit daar zal ook een heleboel uh, groen geld tussen zitten, dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Er gaan ook ADO-supporters mee heb ik begrepen, klopt dat? Ja, er zijn uh, 700 kaarten in Den Haag verkocht, dus dat is een uh, extraatje die wij uh, bovenop die 45.000. Uh, die we al gekregen hadden en al verkocht hadden, nog uh, erbij kregen. En ik heb vernomen vandaag dat er nog een uh, kleine 200-300 man... Uh, op de Bonnefoy heen gaan om te kijken of ze daar een kaart kunnen kijken. Mm -hmm. Dus die uh, hagenaren die hebben het uh, feest ervoor z'n ze dat nog niet wisten ontdekt. <laughs> <laughs> en die denken aan ja, de andere kant... Ja, zo cutie, ja, ja. Goed, nou, het belooft uh, opnieuw een spektakel te worden morgen. Uh, heel veel succes. Uh, Dank wel. Twee successen achter elkaar uh, op, een op een zondag en een maandag. Dat gebeurt niet vaak, maar ik wens het u toe. Zeker van wagen, maar niet. <laughs> <laughs> nee, ook dat nog. Dank je vriendelijk. John van Zweden, veel succes morgen met Swansea City. Dank je wel. Inmiddels de eindtune. U hoort hem al uh, langzaam op de achtergrond opkomen. Ik meld u dat Inter-Milaan tegen Palermo de bekerfinale in Italië is afgelopen. 1-0 Eto'o, 26 e minuut. 76ste Eto'o, 2-0. Twee minuten voortijd. Munoz 2-1. Eén minuut later kreeg hij rood na een grove tekkel en kon hij gaan. Diezelfde Munoz. En toen maakte Milito in de 90 negentigste minuut nog 3-1 voor Inter. Dat dus de beker in handen heeft. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door John Jansen van Galen